Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-president Trump heeft flink uitgehaald naar zijn opvolger Joe Biden... Tijdens een toespraak in Pennsylvania noemde hij de Amerikaanse president Biden een vijand van de staat en een bedreiging voor de democratie. De vijand van de staat is hem en de groep die hem controleert. which is hem him. Doe dit, doe dat, Joe. Je do dit, Joe, right? Zijn spraak was hatred en angst. Hoe zou je like de rode lichting achter hem zoals de like devil? Trump reageerde hiermee op een speech die Biden eerder gaf. Daarin zei Biden dat hij Trump juist ziet als een bedreiging voor de democratie. In Rotterdam zijn vannacht vier mensen opgepakt na een schietpartij. Het gebeurde in de wijk Charlo's in Rotterdam Zuid. Mogelijk was een ruzie bij een café de reden voor de schietpartij. Volgens een getuige is er iemand zwaar gewond afgezet bij een ziekenhuis in de buurt. Of deze man betrokken was bij de schietpartij is nog niet duidelijk. De septemberpaus. Zo wordt ex-paus Johannes Paulus de eerste ook wel genoemd, omdat hij maar 33 dagen paus was. Toen overleed hij aan een hartinfarct. Wel krijgt hij op dit moment een eretitel, hij wordt zalig verklaard. Dat wil zeggen dat de gehele Rooms-Katholieke kerk hem zal vereren. En komt Max Verstappen vandaag weer als eerste over de streep bij de Grand Prix van Zandvoort. Vorig jaar won hij hem, maar wat gaat hij vandaag doen? Gisteren pakte hij de pole position, dus hij start straks in ieder geval vooraan. De fans kunnen niet wachten, de sfeer is al dagen top in de badplaats. Dat vindt ook deze inwoner. Hoe geweldig is dit? Dit hoort bij Zandvoort. Ja, het doet echt wat met de stad volgens u. Ja, het doet me heel veel, heel veel. Zandvoort bruist, zoals Zandvoort hoort te bruisen. Ja, om drie uur begint de race. Het weer, er schijnt een lekker zonnetje. Wel is er wat bewolking. Het wordt 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Vanwege de Grand Prix van Nederland... is de N200 en de N201... richting Zandvoort en Bloemendaal afgesloten... en alleen bewoners worden toegelaten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM ZFM Met nu Race Radio When you were young And your heart Was an open book You used to say let die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 Wij toen ook gezien dat het mogelijk is om 70% van die bekers weer terug te krijgen naar de bar. En dat succes willen wij dit jaar doorzetten, waarbij we hopen dat we een 100% recyclingspercentage kunnen halen, uiteraard. 70% is natuurlijk al redelijk hoog. Je ziet bij even de bergenafval en bergenvuil. Waren jullie tevreden met 70%? Of was dat gelijk toen je dat zag?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 Kant aan te sluiten. En dat hele proces is heel belangrijk om te bepalen of, uh, of een beker duurzaam wordt uh, ingezet of niet. Mm -hmm. Hebben jullie voor dit evenement gekozen voor recyclebare uh, bekers? Ja. Uh, de inzameling ervan gebeurt gewoon op het veld. Ja. Uh, hoe kom ik aan zo'n beker?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 Forbidden lover. Forbidden lover. Het is uh, kwart over elf bij deze raceradio voor vandaag. Uh, en uh, Hans Botman uh, is in het dorp en uh, wij uh, gaan natuurlijk ook uh, de interviews doen die we ook afgelopen woensdag hebben opgenomen. Uh, Want uh, Ben Zonneveld uh, die had een van de mensen van het uh, welbekende biermerk. Omdat ze dus ook een verantwoordelijk nemen, uh, verantwoordelijkheid nemen op het uh, gebied van duurzaamheid. En dit is het.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 Praktisch gezien moet je natuurlijk heel veel bekers hebben. Ja, wij. Uh, Hoe, hoeveel heb je er ongeveer uh, besteld? Ja, we hebben nu voor dit evenement uh, om en nabij de miljoen bekers besteld. Uh, maar, dan, dan, dan, dan hebben we het alleen over de bierbekers. de frisdrank gegaan en de andere uh, bekers. Uh,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 You can see me on the terrace when I'm chillin' with the fellas And I'm lippin' in the river like I need it in my life Someone in Amsterdam Freedom on my mind Someone in Amsterdam I need it in my life Someone in Amsterdam Freedom on my life Nederlandse productie, dat is sowieso uh, Noah Lorin en Benjamin Vro En die Benjamin Vro die is hier ook uh, ooit uh, geweest Hier bij ons in die studio Toen het geen race radio heette. Maar goed, uh, dat mag allemaal uh, verder geen naam hebben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 Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Hey, hartstikke bedankt, succes nog. Uh, ja, er staat hier ook iemand met een, uh, mic een uh, nee, microfoon, een heet ding. Een megafoon. Een megafoon, ja. Een, een megafoon die uh, uh, verwelkomt iedereen. Welkom van in Zandvoort. Uh, laat hem heel even horen. Van maximale genieten. Even die. Ja. Die van uh, van Ferrari-fan. En uh. <laughs> nog pak je ben van deze. Bent links de trap, Al, uh, Ferrari fans dus je aan de rechterkant. Ja. Ja, dit soort grappen worden gemaakt. En, uh, hij zegt ook, uh, je moet je goed insmeren. Want anders kom je terug op het Ferrari pen. Dat zijn natuurlijk leuke dingen. <lacht> <tie> um, de wc's maken er zijn ook voor goede zaken: 1 euro om even te plassen. Het zijn overdraagd tegenwoordig. Maar uh, ja, iedereen komt hier met een lach op zijn gezicht, uh, stap je uit. En er komen nog duizenden mensen aan. En het is nu half twaalf, dus uh, ja, voordat zijn, is het de zijn, is ook twaalf ja. Voordat ze zitten, misschien wel kwart over twaalf. Uh, maar ja, goed, ze zijn uh, goed op tijd voor de Formule 1 race natuurlijk. Uh, Formule 2 race is inmiddels afgelopen, neem ik aan in. Ja, Ja, ik... Uh, en, uh, ik uh, ja, ik krijg straks een drijverster race. Uh, ook leuk op de circuit altijd. Mm. Nog even uh, iedereen... Uh,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 Ja, zal ik doen. En uh, ik wil ook nog even Twees Huisman spreken. Ja. Die uh, daar met uh, de poster staat vanaf ja. nu. Even kijken hoe het gaat. Hij komt wel meer dingen tegen.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 dan heb ik echt genoten met uh, Gordon... Nee, wie was dat Murray, Murray Walker was Murray, dat. Uh, Murray Walker. Ik, ik wou zeggen Gordon Murray. Maar ja, maar nee, Gordon Murray is die, <laughs> die ontwerper geweest. Ja, dat was de ontwerper inderdaad. Ja. Maar uh, nee, dat waren gouden tijden, ja. Ja. Hey, uh, Jaap, ik ben inmiddels uh, opengestoken van het station... Ja? Naar, um, uh, naar de poleposition.nl uh, pop-up store van de Ferry Verbrugge. Die hebben we zo even praten zo mee. Ja. Dat is wel een leuk dingetje van het station.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 Heel slecht, hij heeft nog niks verkocht, hoor ik hier. Ah, maar dat, <laughs> nee, maar dat is ik kan me niet verkocht. voorstellen, Hans, dat hij niks verkocht heeft. Nee, alles zit mee. Ja, alles zit mee, Max, dat het vol. Ja. Ja. En, en, en, en een goede plek. En een plek, hè, want je staat hier waar ook die, die mensen langs van. Nee, nee, want... als je hier over gewoon na te denken, dan had ik helemaal een idee. denk, nou, gaan toch heel veel mensen op een manier door de spijt staan. Ja, maar dat valt er mee, hè. Maar uh, dat is heel anders gedaan. Ik moet zeggen dat het voor zandvoort veel mooier is. Die mensen krijgen een veel mooier welk Ja. Precies de zee. Binnen, dat was ook wel leuk. Die mensen zijn een gespijt daar we echt wel veel aan. Ja, het was ook een gemeente hè, die gevraagd heeft om deze route te lopen. Maar je krijgt wel helemaal het zand. Ja. Want als mensen op de circuit komen en ze gaan door de spijt, hebben ze zelf zeker Nee, Nee, begrijp ik ja. En je moet zo'n toch een beetje en een chill Ja, uiteraard. Maar het zand voor het is dit helemaal top. Ja, zeker. Je, dat zie je daar wel. Ja, ja, ja. Heel veel lichtjes ervaring waardoor je ook krijgt dat er heel veel mensen in het centrum komen. Ja, top, top inderdaad. Ik heb de winkel in de staat, Ja, nooit zo druk geweest in het centrum. Als nee. Het. Nee, nee, dat hebben we gisteravond ook in de Alpenstraat waanzinnig druk. Dat ja, weet ik... je altijd wel je die race dat het daar rustig is. Ja. Hè? Dat is uh, een ander uh, ja. verhaal. Maar jij, jij staat hier bij nou, voormalig voormalige uh, uh, snackbar van familie Paap, hè? Ja, uh, ja. Was, ja de Ja, de Jan, hè? Die woont in uh, de, ja. de Jan, hij woont hier nog boven, hè? Betekent. Ja, hij staat hier op, doet staat hier nog op en dan kijk je naar boven. Ja, gaaf. En, maar uh, was het lastig om hier een vergunning te krijgen, of niet? Uh, nou, in het begin had ja, ik me een beetje in verkeerd. Ik, dacht, ik was heel positief. Ik dacht, nou ja, het was natuurlijk helemaal, uh, een beetje, het zag er niet uit. Dacht, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus ja. Nee, dat is, is ja, dat ja. nee, dat is waar. Ja, ja, nee, dat klopt, dat klopt. de ramen en zeezaam. Ja. Ja. Dus ik denk, ik maak het helemaal in om 1 eens en uh, Ja, top. Dat heb je goed gedaan. Voor gedeeld dat het vulletjes neer zoals het vroeger was met ja, de 1, Ja, ja, ja. Dus dat is geen probleem. Het was nog wel lastig, maar ja. ik heb wel heel erg mee Begrijp ik. Nou, Ferry verkoopt dus uh, shirtjes, auto's. Ja. Uh, ik zie ook... Alles mobiel, dat dat het heel top wordt. Helemaal niet gewoon een zo zou Ja, En ik ga ja. een beetje naar ding. Ja, top. Ik zie ook shirtjes ja. van de uh, Ferrari, jongen. Koop je die ook? Ja. Ja, toch wel. Ja, je, ja, je ziet toch wel ja, vorig jaar, toen toch nog een beetje van beter, uh, corona net. Had uh ik -huh. maar het is echt wat maar het is de Nederlanders. Ja, en nu heb je echt uit Australië uh, Japan, uh, Japan, Japan, Italië, noem maar op. Alles meer mee, maar ah, ja, top. Van die ja, heb je genoeg uh, spul? Nee, je hebt nooit genoeg en je hebt altijd je hebt trein, ja, dat is wel waar. Maar goed, uh, maar, uh, ik neem aan ja, dat je er wel uitkomt. In heb ik uh, niet genoeg van de goede dingen. Ja. Nou Ferry, ik wens je nog heel veel succes. Ja, ja, een paar uurtjes leuk. nog, dan is het bijna gebeurd. Hè? Want je nee, staat hier ook nog uur, oh, tot, uur, tot uur, negen uur. Stijgen. uur sta je, oké. Beetje klaar. Okay. En, om, dat en om acht uur begint de, de, de sale? Voor 50% ook. Dat Nee, nee, nee. Daar wordt een grapje. Ja. Hey, uh, hartstikke bedankt, man. En ik wil veel succes nog. Dank je wel. We lopen even door. Ik weet niet of uh, Nou, dat, uh, ja, dat gaat hem uh, niet meer worden. Dus uh, dat uh, bewaren we van nee, straks. Doe dat zo. Okay. Eerst goed. Geen probleem. Nee, nee, nee. We... Nee, nee,